De moker. Oh ja. Deel 18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 Zo, hebben we aandrang? Zo, de niet op. He, of ik krijg aandrang om jouw knal voor je kaars te verkopen. Wegwezen hier. Pa! Oh, oh ja, oh, ja, oh, ja. oh, ja. oh Godverdomme, lekker zeg. Goed zo, ja. Oh. En, en de piepzaak? Oh, ietsje minder links. Wie ja, oh, oh, oh. regelt dat allemaal? Kareltje? Nee, dat doet... Uh, Robbie. Ah. Ontspannen nou. Laat je nou eens lekker gaan. Ja, met Robby achter de kassa. Ja. Die, die gaat er nog een keer met de kast vandoor. Dan heb je jammer op. Dat, uh, uh, ja. Als je tegenkracht geeft, dan werkt het niet. Ja, ja. Zeg eens even de scheet laten kijken of dat weer... Oh.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 Harry, de hebben. Ah, ja. Ja. Hé, hey, eh, uh, je graag, Berend. En neem zelf ook wat, hè? Alsjeblieft. Proost. Hé, hey, uh, heb jij mijn vader nog gezien hier uh, tegenover? Nee. Nee.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 Ja, hey, met John. Hey, uh, is mijn vader in de piek al? Nee? Nou, ook niet geweest? Verdomme. Ja, ja, ja. Kom me nog maar een pilsje. Geld? Financiële problemen? Wat? Wat doe je nou? Waar bemoei je mee, man? Nou, als je zo hard nodig hebt, dan het alleen ja. maar, uh... ik drink dat bier dan ook maar zelf op, hè? Godverdomme. Ja, lekker toon. Uh, extra uitjes voor mij. Oké. Okay. Hey, wat hoor ik nou? Uh, zit hij de Amerikaan achter, Jan? Ja. Pas maar op, jongen. Dat zijn geen lekkere jongens. In vergelijking met die gasten zijn wij maar een stelletje kleuters. Ah, weet je wat ik doe? Ik neem die Albertini bij je hier naartoe. Een echte Amsterdamse haring krijg, dat kennen ze niet in de steeds. De gezonde apotheek. Ja, nou, dat moeten we dan wel even het Amerikanees laten vertalen. Ja, kan Freddy misschien wel doen? Huh? Die spreekt toch... Uh... Duits, oh. ja. Nou ja, laat het maar. Dat ja. is hm. uh, lekker, zeg. Weet je dat ik dit liever doe dan neuken? Hè? <lacht> <lacht> eh, wij zullen die Albertini's even wat laten zien. De mooiste kamer in het Amstelhotel. Rondvaartje <lacht> door de grachten. En Zo'n man stop je toch niet tussen de toeristen. Ja, je zal een lekker kaan in de vijf vliegen. En na afloop naar de Pigal voor een showtje. Met nou, nou, dames nou, erbij. Nee, we dankjewel. gaan dit groot aanpakken. Eerst investeren, dan incasseren. Ja, ja. Juist. Oh. Ik zie het helemaal voor me. Vroom en Dreesman, Peek en Kloppenburg. En nu Pruis en Albertini. Wat vind je ervan? Mooi. goede ruimte. Die oude garage is zeker... Uh... Ah, die gebruik ik niet meer. Een of, oh. of andere uh, groenteboertje zet zijn spullen er nou in. Oh. Maar kijk, dit is dus die wagen. 7,5 mil heb je gekost, maar hij is perfect. Jongen. Loopt dus een tiet. Helemaal opgeknapt, opnieuw overgespoten. Ja, die buitenkant interesseert me niet zoveel. Kijk. En hier zou dat spul erin moeten. is die bank wel?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 Ja, maar dan moet Freddy ook iets vellen. Hé, hey, misschien kunnen we een optreden regelen. Ik, ik heb gehoord over een festival van een ruikoord. Dat is zo'n te gekke scene. Ja, ja, kom op, Suus. We hebben nog maar vier nummers. In tien minuten zijn we klaar. Nou, niet altijd zo pessimistisch, Fred. Gewoon een maandje doorrepeteren. Fred, het is niet pessimistisch, het is gewoon realistisch. Pessimistisch, Fred. Ja, ik denk dat alles zomaar kan. Een beetje optreden met de band, het theatertje beginnen. Misschien nog een winkeltje erbij. Maar straks staat die knokploeg hier weer voor de deur. Wow. Okay. Wow. Wat wil je nou in godsnaam, man? Suus een beetje bang maken. Lul niet uit je nek, hoortje. Uh, uh, uh, lieve Suzanne, kom maar bij Freddy. Ik zal je beschermen. Nou, jongens, niet zeiken. Daar heb ik geen zin in. Je hebt toch wel gehoord over die andere panden? Die ze hebben leeggeveegd? Ach, hier durven ze niet meer. Nee, natuurlijk niet. Zeker omdat ze bang zijn voor jou, hè? Big boar. Ja, uh, big boy. Dat is beter dan... ...vet Freddy. <laughs> Oké, okay, jongens, ik ga. Morgen om 8 uur. S'avonds... Nee, s ochtends, maar wel lekker. Hey, tot morgen. morgen. Ja, tot morgen hè. Zie je? Dankjewel, Matthijs. Ik uh, wil je nog wat vragen. Mm, mijn vader is binnenkort jarig. Wordt hij vijftig? Gefeliciteerd. Oh, ja, en, en uh, hij geeft een heel groot feest. Heb je zin om mee te gaan? Ik? <laughs> Waarom? Ik, ik ken daar niemand. Nou, oh, je kent mij Ja, maar verder Wat uh, heb ik daar te zoeken? Nou, ik ben daar We zijn samen